11 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Pieter van Vollenhoven wilde anders dan hij zelf altijd heeft gezegd... midden jaren 60 wel graag de titel van prins krijgen. Dat schrijft historicus Wilfred Scholten... in een biografie van oud-premier Barend Biesheuvel. Nadat Beatrix en Klaus in 1966 waren getrouwd... ging Van Vollenhoven langs bij Biesheuvel historicus Scholten. Volgens de aantekeningen in zijn agenda, want die hield Biesheuvel heel goed bij... Uh, zei hij letterlijk zoiets van, uh, Klaus wel en ik niet, discriminatie. En dat is eigenlijk heel anders dan, dan het tot nu toe werd voorgesteld in de, in de geschiedenis. Namelijk dat hij helemaal uh, uh, niet gelobbyd had om prins te worden. In een reactie zegt Van Vollehoven dat hij zich daar niets van kan herinneren. Door zijn huwelijk met prinses Margriet werd Pieter van Vollehoven in 1967 de eerste burger aan het Nederlandse Hof. Verschillende oud-bewindslieden moeten volgende week voor een commissie van de Eerste Kamer verschijnen, die onderzoek doet naar privatisering. Maandag begint de Kamercommissie met openbare gesprekken. De eerste dag komen oud vicepresident president Cenk Willink van de Raad van State, servoorzitter Renoy Kan en rekenkamer-president Stuiveling. Later in de week zijn de oud-ministers Zalm, Brinkhorst, Jorritsma en Vermeend opgeroepen. De Eerste Kamercommissie bekijkt wat 20 jaar aan privatisering... en verzelfstandiging van overheidsdiensten heeft opgeleverd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het spoor en de energiemarkt. Het CDA wil de leeftijdsgrens om bier en wijn te kopen verhogen van 16 naar 18. CDA-lijsttrekker van Haarsma Buma wil zo een eind maken... aan het coma zuipen onder jongeren. Hij is geschokken van het aantal jongeren dat in het ziekenhuis belandt. Twee kinderen, twee jongeren per dag gemiddeld...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 New York wil de verkoop van grote bekers suikerhoudende frisdrank verbieden. In restaurants, bioscopen, sportkantines en op verkooppunten op straat. Volgens de New York Times wil burgemeester Bloomberg op die manier wat doen aan het overgewicht. Meer dan de helft van de New Yorkers is te dik. Het verbod moet over een klein jaar ingaan en geldt voor bekers die groter zijn dan een halve liter. De frisdrankindustrie heeft felle kritiek op het voorgenomen besluit... en vindt dat New York een ongezonde obsessie heeft met suikerhoudende frisdrank. Overgewicht moet volgens de fabrikanten breder worden aangepakt. Dat het weer nog vooral in het noorden en midden van het land Periode met regen... later ook buien, verder naar het zuiden. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen in het oosten een bui, in het westen zon. En het wordt wat koeler dan vandaag. Awb verkeersinformatie. Korte files op de A1 Amsterdam... richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Nieuwendijk 2 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Tom de Ridder van MKB Brandstof hier. Alweer? Ja, maar dit moet u horen. We hebben een onderzoekje gedaan. Wist u dat het verwerken van één losse tankbon u zomaar 1,50 kost?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 Vara, Radio 1. Degids.fm met Felix Murders. Goedemorgen, wordt er in het muziekgebouw aan het eigen genoeg muziek gespeeld voor een breed publiek? Of is daar nog veel van die piep-piep-knormuziek te horen, zoals de experimentele muziek uit de jaren 70 door sommigen wel werd genoemd? Hoe het ook zij, het muziekgebouw in Amsterdam kan vollen. maar draait relatief goed in deze tijd van bezuinigingen. Directeur Maarten van Boven vertelt er zo alles over. De wereldontvanger gaat op de thee bij Al-Qaeda in Jemen. En Special Agent Boris Braak bericht uit Kiev. Bezoekers kunnen er beter de rits dicht houden. Waarom? Dat hoort u zo. En met die tour en visual? Surf naar degids.fm. Bij de koffieautomaat wordt druk gespeculeerd over de gevolgen van de reiskostenmaatregel voor het woonwerkverkeer. In het lenteakkoord is geregeld dat de onbelaste reiskosten worden geschrapt omdat niemand lijkt te weten wat dat precies betekent... heeft de ANWB vandaag een website geopend... waarop je exact kunt uitrekenen wat je er netto per maand aan achteruit gaat. Wat je dus meer moet betalen. In zijn eigen studio in Den Haag, Guido van Woerkom, directeur van de ANWB. Meneer van Woerkom, goedemorgen. Goedemorgen. reiskostencheck.anwb.nl heet de site. Hoe werkt die? Ja, dat is eigenlijk heel uh, simpel. Uh, je vult uh, in de afstand uh, woon-werk... Uh, je vult in uh, 19 cent uh, vergoeding nu van de baas. Dat is meestal wat men dan krijgt. Je kan ook een ander bedrag invullen. Je vult ja. in hoeveel dagen je uh, werkt. Je bepaalt belastingtarief. Uh, uh, dat zijn drie mogelijkheden. En dan wordt uh, er uitgerekend hoeveel um, uh, je dat op maandbasis en jaarbasis gaat kosten. En dat geldt alleen voor de auto of ook voor de tijd? Nee, dat geldt ook voor het uh, openbaar vervoer. Dus je kan uh, precies hetzelfde doen voor. Uh, de NS-kaart die, die je hebt. En dan zie je dat er ja, eigenlijk vergelijkbare bedragen uitkomen. Kunt u daar een rekenvoorbeeldje van geven? Nou ja, kijk naar 25 kilometer op enkele reisafstand. Nou, dat is nog niet zo heel erg veel. 42% belastingbetaling, vijf dagen in de week werken. Dan kom je bijna aan, aan 100 euro in de maand netto minder inkomsten. En op de site kunnen mensen ook een reactie achterlaten op het kabinetsplan. Is dat om ze een uitlaatklep te geven? Ja, we hebben op dit moment, moment uh, al 50.000 bezoekers gehad... die in ieder geval wilden kijken naar, uh, naar wat betekent dat nou voor mij. Uh, ik heb niet geteld hoeveel mensen erop gereageerd hebben... maar het is in ieder geval goed dat, uh, dat de politiek ook weet... wat dit nou betekent voor, uh, voor mensen. En dat is toch wel heel veel... dat de forens meer dan uh, 10% van het totale bezuinigingsbedrag... Uh, op tafel moet leggen. Ja, verwacht u ook tips van ze? Of hebt u al tips binnen, zo in de trant van meer thuiswerken... of dichter bij de baas gaan wonen of carpoolen met z'n vieren? Dan kan er nog op verdiend worden. Nou, wij gaan zeker uh, nadenken over wat we dan noemen het, het handelingsperspectief. Hè? Wat moet ik uh, doen als me dit nou overkomt? Uh, wij willen ook die suggesties gaan inventariseren... en die ook weer aan onze leden gaan, gaan geven. En ik vermoed ook dat in de toekomst dat het carpoolen ja, toch weer... een, een een boost gaat, gaat krijgen, omdat het ja, delen van die kosten toch prettiger is dan het uh, alleen betalen. Is dat geen goed idee om daar een goede site voor op te zetten, zodat mensen kunnen zien wie er bij hen in de buurt woont en wie er in de buurt naar, naar het werk gaat? Nou, we hebben een, uh, een site die heet uh, samenrijden.nl. Uh, daar kan je uh, al ritten uh, aanmelden en op, op vragen uh, om, die, uh, om die samen te delen. Maar dat loopt, dat loopt nog niet echt lekker, hè? Dat loopt uh, beperkt, absoluut. Uh, maar dit is zeker een moment om uh, daar meer aandacht aan, uh, aan te geven. En ik hoop dat mensen ook die weg gaan vinden... om op die manier uh, ja, hun kosten uh, binnen te perken te houden. In het koopkrachtplaatje van het kabinet... is de reiskostenmaatregel niet eens meegenomen. Waarom, denkt u, hebben ze dat nagelaten? Ja, nou dat is wel slim gedaan. Um, overal zie je dan, nou, het wordt zo'n 3% minder. Maar dan staat er een asteriskje bij: van ja, als je een forens bent, dan kan er nog eens anderhalf procent bijkomen. Dus dat betekent ook dat dat ja, een enorme impact heeft op het bestedingsniveau van, uh, van Nederlanders, die ja, ja, min of meer ook gedwongen wat verder van hun werk uh, wonen. Het is wel regeringsbeleid geweest om uh, die grote woonlocaties wat verder af te brengen van de, de plekken waar mensen werken. En daarom is die reiskostenregeling destijds ook ingevoerd, hè, bijna al 50 jaar geleden. En om het dan ineens af te schaffen, ja, dat is natuurlijk niet echt betrouwbaar. Nou heeft er al boos gereageerd. Die voorspelt een leegloop van de trein omdat meer mensen voor de auto zullen kiezen. Maar als je met de auto gaat, dan lever je meer in dan een treinverrents, toch? Ja, ik heb die reactie eerlijk gezegd niet begrepen van, uh, van de Nederlandse spoorwegen... Uh, het is duidelijk dat uh, alle forensen, of ze nou uh, met de auto gaan of met het openbaar vervoer, uh, geen onbelaste vergoeding meer, uh, meer krijgen, waar ze dat nu vaak wel uh, krijgen. En een overstap van de auto naar het openbaar vervoer of andersom, wordt hierdoor niet gestimuleerd. Dus lege treinen kunnen er alleen maar ontstaan omdat mensen thuis blijven en niet omdat ze voor de auto kiezen. En wat zou u adviseren, auto of trein? Uh, dat ligt aan uh, de, de mogelijkheid die je hebt. Het uh, trein is comfortabel, auto heeft zijn, zijn voordelen. Uh, dat zal iedereen zelf moeten afwegen. Deze maatregel hoeft je niet op een andere gedachte te brengen dan wat je nu gedaan hebt. Daar kunnen al andere overwegingen spelen. Guido van Voorkom, directeur van de ANWB, over de reiskostenmaatregel. En wie er meer van wil weten, wat de maatregel bijvoorbeeld gaat kosten voor u, kijk op reiskostencheck.aanwb.nl. .fm. Nog acht dagen te gaan voor het EK voetbal van start gaat. en Het Nederlands Elftal speelt de eerste wedstrijden in Oekraïne zoals bekend. En daar zit weer onze vooruitgeschoven post, journalist Boris Braak. Goedemorgen Boris. Goedemorgen Felix. Terwijl de voetbalkoers stijgt, zijn aidsorganisaties gisteren een petitie gestart... voor een betere behandeling van HIV-patiënten in Oekraïne. Het land heeft namelijk de snelst groeiende HIV-epidemie ter wereld. Hoeveel mensen zijn er besmet dan? Volgens de officiële cijfers uh, is 1 op de 100 mensen hier in dit land uh, geïnfecteerd. Uh, en dan zou het gaan om 350.000 mensen met HIV. Ik heb gisteren alleen uh, rondgebeld naar AIDS-organisaties. En die schatten de cijfers nog aan de wat optimistische, lage kant. Want zij vermoeden dat het cijfer ongeveer 500.000 uh, zal zijn. En hoe kan het dan dat het in Oekraïne stijgt... Uh, terwijl het overal in de rest van de wereld toch stabiliseert? Ja, dat klopt. Het is, het is zeer opmerkelijk, maar dat heeft te maken met met name de rol van de overheid. Ze investeren amper in uh, voorlichting en preventie. En mensen weten gewoon heel weinig over uh, HIV en de gevolgen van onveilige seks of uh, drugsgebruik. Hoe komt het dat ze zo weinig weten? Slechte voorlichting? Slechte voorlichting, ja, absoluut. Ik heb ook uh, rondgevraagd onder jongeren of zij zelf seksuele voorlichting op school hebben gehad. En ik... Ik denk dat ik zou kunnen stellen dat 50-50 zeg maar, uh, wel of geen voorlichting heeft gehad. En de voorlichting die ze dan krijgen is dan vaak heel erg over... hoe ziet het lichaam van het andere geslacht eruit en uh, hoe doe je een condoom om. En de risicogroepen zijn uh, zoals altijd de bekende? Ja, ja, het gaat met name om uh, homo's, gedetineerde drugsgebruikers en natuurlijk prostituees. En hoe gaat de Oekraïnse regering met hen om dan? Nou ja, slecht. Heel slecht. Um, je moet je voorstellen dat heel veel uh, van dit soort uh, groepen echt met de nek worden aangekeken. Um, het permanente schenden van mensenrechten en het buitenproportionele strenge straffen van uh, met name ook drugsgebruikers is echt een groot probleem. Ik sprak gisteren met uh, bijvoorbeeld uh, met de HIV AIDS Alliance hier in Oekraïne. En zij hadden tot 2011 een zeer succesvol naalde, naalde IREL-programma. En dan konden de drugsgebruikers hun vieze gebruikte naalden inleveren. En daar kreeg dan schone naalden voor terug. Maar het bezit van dergelijke naalden is nu strafbaar gemaakt door de huidige regering. En uh, iedereen is dus bang om die naalden in te wisselen. En die AIDS Alliance die vertelde mij dat zij vermoeden dat circa 1 miljoen vieze naalden hier over de straten uh, circuleren. En wat zou er volgens de AIDS-organisaties moeten gebeuren in Oekraïne? Nou ja, ik heb hun voorgelegd over de petitie die nu in Nederland is gestart. En zij vinden het zeer sympathiek dat er aandacht voorkomt in, uh, in Nederland over dit probleem. Maar om echt de regering te bewegen tot actie... zouden er met name financiële uh, sancties getroffen moeten worden. Jij zit in Kiev. Mm -hmm. Zijn er veel prostituees? Ja, ja. ja ik ben uh, zelf een paar keer het nachtleven ingedoken... En ik kan uit eigen ervaring zeggen dat daar bijzonder veel prostituees zijn. Vooral in de grotere clubs waar veel toeristen zijn, daar is het gewoon vervelend. Dan uh, ja, komen ze gewoon echt om de havenklap naar je toe. Willen ze je telefoonnummer of uh, weet ik veel wat. En ook af en toe in hotels, dan uh, wordt er gewoon aan de deur geklopt uh, of je zin hebt in gezelschap. Gewoon als je op je kamer bent. Ja, ja, ja, als ze zien dat je alleen naar je kamer vertrekt, dan denken ze: oh, dat. Uh, dat is mogelijk business voor mij. En dan komen ze gewoon even langs. En krijgen die prostituees meer werk met al die voetbalfans, denk je? Ja, dat is wel de verwachting. Dat is wel de verwachting. Maar ik wil wel echt iedereen heel erg waarschuwen voor uh, ja, seks hier in Oekraïne. Ik moet zeggen, ik waag me er zelf niet aan. Maar volgens de AIDS Alliance is met name Kiev echt problematisch. Daar schijnt 35% van alle prostituees dus besmet te zijn met HIV. En wordt er door die prostituees op die hotspots veilig gevreden? Mm -hmm. Ja, dat is maar de vraag. Het is allemaal een beetje buiten het zicht. Dus ik denk, uh, ja, de klant is koning. Als je een paar euro extra neerlegt, dat je kunt doen wat je wilt. Boris Braak, hartelijk dank. Graag tot morgen. Oké, okay, tot morgen. Emily Sande nu met next to me De, Engel, de Schotse Een singer-songwriter is 24 jaar, ze heet Emily Sandé. en ze deed ooit geneeskunde maar muziek vond ze toch veel en wel leuker Next to me Het ensemble Slagwerk Den Haag met Timber van Michael Gordon. In het weekend van 9 en 10 juni treden ze op met muziek van John Cage... in de entreehal van het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. En die concertzaal heeft sinds dit voorjaar een nieuwe directeur. Maarten van Boven, die verrassend genoeg afkomstig is van Pop Podium Paradiso. En er zit een studio de dus in Amsterdam. Meneer van Boven, goedemorgen. Goedemorgen. En Ensemble als Slagwerk Den Haag, is dat een goed voorbeeld van hedendaagse muziek die thuis hoort in het Muziekgebouw aan het IJ? Ja, absoluut. Die konden er zelf al aan. Ze staan binnenkort in het Muziekgebouw aan het eij En ze komen 8 maart ook weer terug met hetzelfde werk van Michael Gordon, lid van Bangal Ken uit New York. En ze maken ook deel uit van de opening van het nieuwe seizoen in het Muziekgebouw aan het IJ op 1 september. Dus ze komen meer terug. Ze vaak worden het vaker maar een, eenmalig spelen hè? Of, of, of nog ergens anders. Maar en niet zo vaak dat ze, dat ze nog een keer een herhaling geven van de uitvoering. Nee, dat klopt, maar het is natuurlijk wel mooi als een, uh, een werk dat zo tot de verbeelding spreekt als dit werk uh, vaker wordt, uh, wordt uitgevoerd. En kunt u voor mensen die de programmering van het muziekgebouw niet kennen een overzichtje geven van wat voor soort muziek mensen er kunnen verwachten? Nou, dit is een heel goed, goed voorbeeld natuurlijk. Uh, het werk Timber van Slagwerk Den Haag. Um, we, hebben natuurlijk, uh, we zijn er voor um, de hedendaagse muziek. De donderdagavondserie Muziekgebouw aan het IJ maakt daar een uh, belangrijk onderdeel van uit. Um, een paar parels daarin die er aan zitten te komen is bijvoorbeeld het werk Up Close van uh, Michel van der A. Te zien op 8 november. Dat is echt een hele mooie combinatie van een celloconcert, uh, film en zelfs uh, acteren. Asko Schönberg maakt ook deel uit van die, uh, van die serie, het ensemble, met het werk van uh, Koertak. Uh, en alleen al om de titel denk ik de moeite van het beluisteren waard. Dat heet namelijk Berichten van weile juffrouw R.V. Trousava. Um, we vieren een paar verjaardagen, die van John Cage natuurlijk, de honderdste. Maar ook de honderdste verjaardag van uh, Le Sacre du Printemps van uh, Igor uh, Stravinsky. Uh, derde World Minimal Music Festival komt er weer aan in april vorig jaar. Berio Festival van Luciano Berio, de avant-garde-componist. Uh, we hebben natuurlijk ook Strejkert. Nou, we weten genoeg langs de Dus tussen. Uh, ja, uh, dat kan bijna niet opkomen, ophouden. Is de bedoeling. Nee, hedendaagse muziek heeft wel de naam moeilijk toegankelijke zijn. Hè? Moeilijke muziek voor, voor echte kennis. Vindt u dat ook? Nou, hedendaagse muziek is natuurlijk per definitie werk dat uh, nog niet eerder is gehoord. Het wordt in heel veel gevallen voor de eerste keer uitgevoerd. Uh, dat betekent natuurlijk dat de afstand tot het publiek uh, wat, uh, wat groter is dan, uh, dan bij andere genres. Wat er tegenover staat is dat ik wel een uh, tendens constateer waarbij uh, de muziek weer meer en meer tot de verbeelding mag, uh, mag spreken. En steeds tonaler en ook theatraler wordt. Wat die afstand tot datzelfde publiek ook weer wat kleiner maakt. Wel, nou, want vroeger ging het om de vernieuwing om de vernieuwing. Uh, dat is een ontwikkeling die uh, kenmerkend was voor de voor hedendaagse componeerde muziek... vlak na naar de oorlog inderdaad. In die zin had het een nogal uh, hermetisch karakter lange tijd. Maar dat is al sinds een, een aantal jaren uh, zie je die tegenbeweging ontstaan. Ja, want sommigen hadden het over de piep piep knoormuziek muziek uit de jaren zeventig. <kijf> ja, um, nou ja, wat ik al zei. Kijk, de muziek nu uh, spreekt echt veel, veel meer tot de, tot de verbeelding. En dat vind ik echt een, een hele positieve ontwikkeling. toen had je, ontwikkeling. je natuurlijk ook nog maatschappij bewogen ensembles, hè? die bij stakingen gingen staan en spelen. Dat klopt, dat is absoluut waar. Maar ik denk dat de betrokkenheid op dit moment nog, uh, nog, nog steeds groot is. En denk ik aan de volharding, Louis Andriessen... Of van Rooker, met zijn vrolijke chaos. Ja. Ensembles die de hedendaagse muziek uitvoeren... die worden wel ongeveer hard getroffen... in, het, in de komende bezuinigingsrondes. Hè? Want het muziekgebouw aan het eind blijft uh, relatief gespaard... maar die ensembles, desalniettemin... Daar gaat toch een slagveld ontstaan. Uh, bent u niet bang dat er volgend seizoen nauwelijks nog ensembles te vinden zijn voor op het podium? Nou, de realiteit is natuurlijk dat we, dat we allemaal, uh, allemaal terug moeten. Het muziekgebouw, uh, overigens, ook. Uh, maar niet zoveel, toch? Uh, nee, re relatief minder. Maar wat je ziet, de hedendaagse componerende muziek en zeker de ensemblecultuur wordt, uh, wordt relatief hard geraakt. Als je bijvoorbeeld ziet dat het totale budget voor de ensemblecultuur in Nederland minder is dan het budget voor, uh, voor één symfonieorkest, dan, uh, dan zegt dat genoeg, denk ik. Hedendaagse muziek, daar is niet overdreven groot uh, publiek voor. Eigen inkomsten en kaartverkoop worden steeds belangrijker gevonden. Past dat nog wel in een tijdsgewicht, zo'n concertzaal voor muziek, voor fijnproevers? Het heeft, het heeft zeker bestaansrechten. De, de bezoekersaantallen nemen overigens toe voor de voor hedendaagse componerende muziek. Dat is een ontwikkeling waar ik bijzonder blij mee ben. Ja. Um, en natuurlijk ook een andere belangrijke waarde... die natuurlijk niet altijd in, uh, in euro's is uit te drukken... is natuurlijk ook gewoon de vernieuwing in, uh, in dit genre op, uh, op gang houden. Kijk, en hoe we... komt het dat die bezoekersaantallen toenemen? Ligt dat dan nu? Nee, dat is, heeft denk ik te maken met een, uh, die ontwikkeling... Die ik net, waar ik net ook al aan refereerde. Dat, is dat, ja, namelijk dat de muziek dat, toegankelijker wordt. Ja, dat die, uh, hij, hij mag weer mooi zijn, om het even, even kort uh, uit te drukken. Ja. Wat vond u zelf in de eerste maanden een, een heel mooi concert? In de eerste maanden van u als directeur... Nou, waar ik erg van heb genoten was een concert in, de, in het kader van de serie Listen to This. Die is ook gericht op een, een jongere publiek. Dat uh, was een concert van het Kronos uh, Quartet, nog niet zo heel lang geleden. Met bijvoorbeeld werk van, uh, van Steve Reich met 9-11, dat daar aan refereerde. En daar zag ik ook weer een, uh, een, een groot publiek. Het was bijna uitverkocht. En, maar zeker ook een gemengd publiek. Daar liepen echt verschillende leeftijdsgroepen door elkaar. En dat is uh, wat mij betreft de, de sfeer die ik in het muziekgebouw aan het ei heel graag zie. En bent u zelf opgegroeid met dit soort muziek? Uh, ja en nee. Ik heb, uh, ik heb altijd al een hele grote liefde voor de, voor de muziek gehad. Uh, dat is een beetje begonnen met, met de klassieke muziek. En daarna uh, ging dat wat, uh, schoot dat vele kanten op. Ehm... Uh, ik heb mezelf piano leren spelen, dus de, het bloedkruid waar ik niet gaan kan. En ik heb wel in de loop der jaren, ook in Paradiso is dat geweest, met de serie Proms. Dat was ook een serie juist voor de ensembles die in Paradiso stonden. Um, ook wel prachtige werken gehoord. En uh, nou, die liefde bestaat nog steeds. Wat is nou het belangrijkste verschil tussen Paradiso en muziektheater aan het ij? Afgezien van het feit dat in Paradiso veel meer pop gespeeld wordt natuurlijk... Nou ja, ik heb, ik heb het al een keer eerder gezegd... het ruikt in de muziekgebouwen iets, iets minder naar bier. Wat niet ge, uh, gezegd is dat het altijd zo zal blijven. Maar beide instellingen zijn er natuurlijk voor de promotie van de, van de muziek. En echt ook de talentontwikkeling die, daar, die daarbij hoort. Een uh, voorbeeld van Paradiso is bijvoorbeeld J.L. Scott... die daar in een kleine zaal ooit voor, uh, voor 60 man uh, begon. En nu de, echt de hele grote zalen uitverkoopt. Dus het gaat ook heel erg om de promotie van de muziek... die anders niet, niet meer wordt gehoord. En dat het muziektheater en dat eigen gaat dat binnenkort ook volgestouwd worden met bier dan? Dat uh, is, is niet het plan. Het is wel, wel zo dat een, een andere ontwikkeling die je ziet is dat veel componisten en ook ensembles zich uh, minder aantrekken van al die traditioneel gehanteerde grenzen. Tussen hedendaags gecomponeerd, elektronische muziek, jazz, wereldmuziek enzovoort. Uh, het publiek doet dat even min. En dat is wel ook een tendens waar we als muziekgebouw op in willen spelen. Namelijk door ook uh, genres te brengen die raken aan hedendaags gecomponeerd. En op die manier ook uh, meer mensen in aanraking te brengen met de pracht van die muziek. En ook popmuziek bijvoorbeeld? Nou, de, je ziet het al. Uh, mensen als uh, Johnny Greenwood, dat is de, de gitarist van, uh, van Radiohead. Of uh, de broertjes Desner van, uh, van The National. Die, uh, die zijn al doorgedrongen tot, uh, tot de ensemblewereld. Ze spelen binnenkort ook in het kader van het uh, Holland Festival met de uh, Amsterdam Sinfonietta. Dat zijn echt popmuzici die dus uh, het genre van, uh, van hedendaags gecomponeerd zijn binnengedrongen. Dat is echt een, uh, een tendens die daar dus ook echt handen en voeten krijgt. En ik zag in het muziekgebouw Eindhoven dat er ook Jeff Jen uh, Stevens bijvoorbeeld optrad, hè? Ja, klopt. Samen met wat ensemble's. Ja, waarbij uh, en dat zijn de Price Desna zelfs een, een uh, compositie heeft gemaakt voor een uh, voor strijkkwartet. Bent u daarbij geweest? Ik was, uh, het was ook in het uh, muziektheater hier in Amsterdam en dat heb, uh, dat concert heb ik meegemaakt, ja. Het was een de, mooi concert? Het was en een mooi concert. En waar ik ook heel erg gelukkig mee was, was de, de samenstelling van het publiek. Want ook daar zie je de, de verjonging doordringen. En ik zie ook dat er ook echt uh, in Nederland sprake is van ook een jong... en ook een tegelijkertijd heel kritisch en nieuwsgierig publiek. Dat bestaat. En uh, daar kunnen we ja. dus op inspelen. Is dat een samenwerking die u graag aangaat met muziektheater Eindhoven bijvoorbeeld? En meer van, uh, van dit soort uh, muziektheaters die geënt zijn op... Moderne muziek, klassieke muziek en mengvormen ertussen. Nou, Ik denk dat het ook de, de toekomst is voor de, voor de ensemblecultuur in, in Nederland... om samen te werken met en festivals en ook de podia in Nederland. We voeren ook samen met de ensembles voeren we overleg met bijvoorbeeld... de Doelen in Rotterdam, Vredeburg eh, in Utrecht en ook eh, het muziekgebouw Eindhoven. Juist ook om ervoor te zorgen dat die composities... Eh, die soms maar één keer worden gehoord, vaker worden uitgevoerd in Nederland. En ook dus zo een breder publiek trekken. Het, het is niet echt muziek waarbij je... En één keer op de tafel gaan dansen, um, Nou ja, het, het hangt er een beetje vanaf. Kijk, het is vaak muziek die een, een zekere concentratie uh, vereist... en in die zin ook uh, tot, tot z'n recht komt. Uh, de belangrijkste beweging die ik voor ogen zie... is dat ik uh, ook het publiek eigenlijk uh, naar het puntje van de stoel zie kruipen. En dat is in ieder geval een minimale beweging. Maar je kunt er ook over nadenken hoe je veel van dit soort concerten... daar waar dat kan en daar waar het ten goede komt aan de muziek... ook uit zijn uh, klassieke concert, uh, setting kan halen. We hoeven ons niet, bijvoorbeeld niet altijd iets aan te trekken van de muren van de grote zalen het muziekgebouw. Dat kan ook buiten de zalen gebeuren. Uh, het hoeft ook niet altijd om kwart over acht te beginnen. Je kunt ook aan late, late night concerten denken of aan concerten tijdens het ontbijt bijvoorbeeld. Hoeveel concessies moet u doen aan het publiek om mensen binnen te krijgen? Um... Nou, ik denk niet dat er sprake is van, uh, van concessies. Ik denk dat als je heel goed nadenkt over hoe die muziek optimaal tot zijn, uh, tot zijn recht komt. En je op die manier ervoor zorgt dat de interactie tussen degene die optreedt en het publiek echt optimaal is. Dat dan juist de concerten boven zichzelf uitstijgen. En het publiek daar dus dolgelukkig uh, dol mee is. De kracht, de kracht van de muziek moeten we denk ik niet onderschatten. Maarten van Boven, directeur van het Muziekgebouw IJ in Amsterdam. Succes! Merci, dank u wel. Voor het 12 uur is nog een discussie over leraren, hebben die wel of niet wat te zoeken op Twitter en Facebook. En thee drinken met Al-Qaeda. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. De gemeente Bronkhorst gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de dodenherdenking in Vorden. De rechtbank verbod de gemeente om op 4 mei stil te staan bij Duitse militairen op de begraafplaats in Vorden. Bronkhorst wil met het hoger beroep antwoord krijgen op de vraag in hoeverre een rechter zich met gemeentezaken mag bemoeien.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 Het afgelopen jaar zijn er meer van dit soort ontvoeringen geweest in Egypte. Meestal komen de gijzelaars na enkele dagen vrij. En New York wil de verkoop van grote bekers suikerhoudende frisdrank verbieden. In restaurants, bioscopen en sportkantines. Burgemeester Bloomberg wil zoiets doen aan het overgewicht. Meer dan de helft van de New Yorkers is te dik. Dat verbod moet over een klein jaar ingaan. En geldt voor bekers die groter zijn dan een halve liter. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan WBVRS-informatie met een korte file op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Nieuwendijk. 3 kilometer. Dit is de gids.fm Met Felix Wurders. Het ontslagrecht wordt versoepeld, tenminste, dat hebben de Koenderspartijen opgenomen in hun akkoord. Werkgevers kunnen straks zonder toestemming vooraf van rechter of UWV werknemers ontslaan. En wie het niet eens is met ontslag kan pas achteraf naar de rechter stappen. Ik praat erover met de arbeidsrechtadvocaat Johan Zwemmer. Meneer Zwemmer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gaat dat betekenen volle wachtkamers bij de advocatenpraktijk en kantonrechtbanken die het werk dan straks niet meer aankunnen? Nou, wellicht het uh, tegenovergestelde. Uh, op dit moment is het zo dat uh, door die preventieve toets uh, uh, het nog steeds zo is dat je die werknemer nodig hebt om dat ontslag te kunnen bewerkstelligen. Die werknemer die schakelt dan een advocaat in. Uh, de kosten daarvan worden later in het kader van die beëindigingsregeling vaak uh, gedekt door de werkgever. Uh, en in de situatie die nu ontstaat is er een opzegging door de werkgever. En zal de werknemer het initiatief moeten no nemen om het uh, om, om ontslag aan te vechten. En u verwacht niet dat veel werknemers achteraf een ontslag gaan aanvechten dan? Nou ja, dat klinkt misschien wat mistroostig, Maar uh, uh, recht uh, hebben en recht krijgen zijn twee verschillende dingen natuurlijk. En als het initiatief bij die werknemer ligt, uh, dan zal hij een advocaat moeten zoeken, kosten moeten gaan maken. En het is niet op voorhand duidelijk hoe zo'n uh, procedure tot een resultaat leidt. Of een vergoeding. Wat voor vergoeding? Ziet u nog toekomst voor uzelf? <laughs> Nou ja, uh, uh, dat zal de praktijk uit moeten wijzen. Uh, het is nu zo dat uh, uh, in het kader van dat preventief ontslagtoezicht dat hele systeem van ontslagvergoedingen tot ontwikkeling is gekomen in Nederland. We hebben zo'n kantonrechtersformule, uh, een alternatieve route via ontbinding. Uh, ik kan me niet voorstellen dat door het afschaffen van die toets ook dat hele ontslagvergoedingensysteem verdwijnt. Uh, dus er zal iets nieuws voor in de plaats komen, maar wat dat precies wordt en uh, of kantonrechters tot een andere formule zullen komen uh, en, en, en wat de hoogte van die vergoeding is, ja, dat zal de praktijk uit moeten wijzen. In ieder geval kan de werkgever de werknemer straks zelf ontslaan zonder tussenkomst van kantonrechter of UWV. Ja. Dat kan nu nog niet. En dat is toch vanuit de werknemer gezien een verslechtering? Uh, ja, dat, dat kun je stellen. Uh, uh, de de partijen of in het westvoorstel Kozakije, dat de grondslag ligt aan dat voornemen in het in het Lenteakkoord, hebben gezegd dat het uh, voor de arbeidsmarkt als uh, geheel beter is. We hebben dat probleem met insiders en outsiders. Mensen uh, met heel flexibele contracten, mensen met onbepaalde tijdscontracten die nu heel veel ontslagbescherming hebben, door dat weg te halen, zou, uh, zou, zou het beter zijn voor de werkgelegenheid en dus voor alle werknemers dat dit verandert. Maar als je nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt... Uh, en je hebt dus nu die ontslagbescherming... dan raak je die inderdaad kwijt uh, preventief. Uh, dus kan jouw werkgever, je straks vanaf uh, 1 januari 2014... als dit allemaal doorgaat... Uh, jouw arbeidsovereenkomst opzeggen zonder toestemming. Dat kan nu niet. En ziet, u, en ziet u in die nieuwe regeling ook nog een klein beetje een voordeeltje voor een werknemer? Of is ja, het alleen maar nadelen? Nou ja, uh, uh, voordelen, nadelen... Uh, uh, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat, dat doordat een werknemer minder uh, gedrongen zit... in een arbeidsovereenkomst dus voor onbepaalde tijd... Uh, bij hem ook minder de neiging zal zijn dat hij rechten weggeeft... door te solliciteren naar andere banen of elders in dienst te treden. En, en dat is voor de ontplooiing van een werknemer misschien beter. Moeten de werkgevers nu nog dossiers bij gaan houden in de nieuwe regeling? Ja, dat, dat, uh, dat moet nog steeds. Uh, in het kader van dat wetsvoorstel... Uh, is het niet zo dat die opzegging uh, gewoon door die werkgever... Uh, sowieso altijd gedaan kan worden zonder dat dat tot uh, problemen leidt. Er kan uh, sprake zijn van een onredelijk ontslag. En uh, als, het heel, uh, uh, als, als het heel slecht is geweest... die gronden voor dat ontslag van een kennelijk onredelijk ontslag. En als de rechter oordeelt dat dat het geval is... kan een vergoeding worden gekoppeld aan, uh, aan het ontslag. En soms zelfs een vordering uh, tot hersteldienstbetrekking worden toegewezen. En gebeurt het nu vaak dat werkgevers door kantonrechters op de vingers worden getikt omdat ze hun dossiers niet goed op orde hebben? Ja, dat, dat gebeurt uh, zeker. Uh, kantonrechters die kunnen dan in het ergste geval zelfs een, een verzoek tot ontbinding van die arbeidsovereenkomst afwijzen. Nou, dan is die, uh, die werkgever natuurlijk verder van huis. Hè? Dan, dan kan hij de arbeidsovereenkomst niet beëindigen en dan moet hij verder met die werknemer. Tenzij hij tot overeenstemming komt over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Uh, maar wat rechters vaak doen als ze vinden dat het dossier niet helemaal in orde is of dat het niet helemaal goed is, uh, dat verdisconteren in een hogere vergoeding. Nou verwachten steeds meer politici, u het zei het zelf al, dat deze versoepeling ervoor zal zorgen dat werkgevers makkelijker mensen zullen aannemen. Ja. Vindt u dat een reële verwachting? Nou ja, dat vraag ik me af. Dat, dat, dat hangt er maar vanaf wat voor redenering je er tegenover zet. Uh, als je het nu zo zou, uh, zou zien dat je zegt van nou er is één groep op de arbeidsmarkt onbepaalde tijd die heel veel ontslagbescherming heeft. En er is een groep uh, flexibeler uh, werkzaam werknemers die dat niet heeft. Laten we dat verbeteren door al die ontslagbescherming bij die uh, onbepaalde tijd werknemers weg te halen. Dat is dan goed voor de arbeidsmarkt. Dan vraag ik me af of dat nou een uh, resultaat is waar we naartoe moeten. Uh, allemaal niks. Het... He? Dat, dat, dat ja. zou ook niet goed zijn. Dus, en er zitten ook wel waarborgen in, in dat ontslag... Uh, de wijziging ontslagrecht uh, voorstel. Die maken dat dat niet uh, de consequentie is. Maar uh, als je het bekijkt... en dat is de afschaffing van de preventieve toets... wordt het allemaal wel flexibeler. U moet het nog allemaal zien. De arbeidsrechtsadvocaat Johan Zwemmer. Hartelijk dank. Dank u. Vlera. Gids.fm. De, Gids de wereldontvanger Willem Frank je gaat naar Jemen. Ja, in Jemen is het al tijden onrustig. Het is een grote chaos. Uh, het Jemenitische leger voert uh, sinds 2010 een bloedige oorlog met strijders van uh, Al-Qaeda. Al uh, dan weer melden militairen dat ze tientallen strijders hebben gedood. En dan slaan de terroristen op hun beurt weer keihard toe. Zoals op uh, 1 21 mei, onlangs dus. Bij een militaire parade in de hoofdstad Sana'a. <tied> Tijdens de oefening blaast een man in legeruniform zichzelf op. Dat gebeurt enkele minuten voor de minister van Defensie zou aankomen om de troepen te groeten. De weg van de parade ligt bezaaid met doden en gewonden. Ja, op dat moment waren die militairen, het waren pas opgeleide recruten... die waren nog aan het, aan het oefenen voor die officiële parade. Er zijn 96 mensen door die bomexplosie om het leven gekomen. En in een Facebookbericht bericht uh, claimde de militante groepering... Ansar al-Sharia deze bomaanslag. Maar in een ander persbericht uh, deed Al-Qaeda hetzelfde via een e-mailtje. En wie zit er nou eigenlijk achter die aanslag dan? Nou, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dat Ansar al-Sharia, dat zou je een beetje kunnen zien... als de jeugdopleiding van Al-Qaeda in Jemen. Die club bestaat nog niet zo heel lang. Uh, Ansar al-Sharia werd opgericht als tegenhanger... van de vreedzame Arabische lente. En zoals je weet gingen in Jemen een jaar lang uh, mensen de straat op... Uh, om het vertrek te eisen van de langzittende president Saleh. Nou, dat, dat vreedzame gedoe, dat was Al-Qaeda een doorn in het oog. En dus werd een militante salafistische jongerentak... Op Poten gezet en die moet dan helpen met het stichten van een islamitische staat in Jemen. Een beetje vergelijkbaar met, uh, met het Afghanistan onder de Taliban. En, en delen van zuidelijk Jemen hebben ze al in handen. En hoe groot is hun macht dan in het zuiden van Jemen? Nou, die is wel tamelijk groot. Eh, eerder dit jaar hebben ze de stad Ja'ar eh, veroverd. Eh, ze bezorgden het leger een smadelijke nederlaag. Enkele honderden regeringssoldaten werden, werden bij, die, uh, bij die aanval gedood. En 73 werden er gevangen genomen. En het lukte de, de Iraakse journalist Gate Abdul Ahad... om toestemming te krijgen van Anzar al-Sharia... om op een geheime locatie met die gevangenen te praten. While the camera was They pleaded for the government to agree to demands for a prisoner exchange. Many claimed the Al-Qaeda fighters had been better armed and supplied. Ja, een van de, van de soldaten die je net hoorde, een van die gevangensoldaten... die, die smeekt zijn regering om te om te gaan praten met die strijders, om hem en zijn collega militairen... te ruilen voor leden van Ansar al-Sharia die gevangen zitten... in de regeringsgevangenissen. Ja, nu worden die, die gevangengenomen soldaten aan hun lot overgelaten. Nou, andere soldaten die vertellen dat ze hebben gevochten tot de laatste kogel... voordat ze uiteindelijk hun wapens neerlegden. En heel veel kogels hadden ze niet meegekregen. En ze vertellen ook dat de strijders van Al-Qaeda en Ansar al-Sharia... veel beter bewapend zijn. En hoe heeft die journalist het voor elkaar gekregen... dat hij in Al-Qaeda-land zijn camera kon laten draaien? Nou, daar heeft hij lang over gedaan. Maandenlang moest hij onderhandelen met woordvoerders van Al-Qaeda... om toestemming te krijgen. Uh, nou, daar kreeg hij toestemming van, maar niet van de jemenitse regering. Die wil helemaal niet dat er journalisten in dat gebied komen. Daarom moest hij Gate Abdul Ahad in het geniep door de woestijn rijden... Om bij dat Al-Qaeda bolwerk te komen. En met die reis begint zijn documentaire voor het tv-programma Frontline, dat werd gisteren in Amerika uitgezonden. En je ziet dat zijn jeep uh, komt vast te zitten in het zand en dan belt hij zijn Al-Qaeda-contactpersoon. He said we are in Al-Qaeda territory. And he would send the car to Kampikas. From the moment of the call, it's extreme anxiety. This is an organization known for kidnapping journalisten. Detaining them for a long time, sometimes beheading them. Abdul Ahad, hij, hij belt met elkaar, dan is hij bang. Uh, gespannen na dat uh, telefoongesprek. Er komen strijders aan om hem op te pikken, wordt hem dan gezegd. Maar dat, ja, dat zijn wel leden van een terreurorganisatie die erom bekend staat uh, journalisten te ontvoeren en zelfs te onthoofden. Nou, kennelijk is hij uh, volledig gezond teruggekomen met zijn materiaal... en heeft hij documentaire goed kunnen maken. Gisteren uitgezond op Frontline, zoals gezegd. Dus hij mankeert niets? Nee, hij, hij is weer uh, veilig... Uh, heeft hij Al-Qaeda-land kunnen verlaten. En je ziet ook uh, in, die, in die documentaire dat Abdul al had... Uh, gaandeweg ook zijn eigen verhaal verteld. Hij is uh, journalist uh, in Irak. En nou ja, daar was Al-Qaeda ook actief in andere militante groepering. Hij is ook wel eens ontvoerd geweest. Dus hij heeft daar slechte ervaringen mee. Dus hij gaat enigszins toch wel met knikkende knieën... gaat hij met die Al-Qaeda-strijders mee. Nou, hij komt... In Jaar terecht, die stad. En daar wapperen zwarte Al-Qaeda-vlaggen. Abdul Ahad beschrijft die stad als erg sinister. Een misdaad is er trouwens uitgebannen. Boeven zal je niet meer tegenkomen, want de sharia is ingevoerd... en er wordt keihard en heel snel gestraft. Bij drie dieven is, is al een, bij een publieke gebeurtenis trouwens een hand afgehakt. En in de straten van die stad patrouilleren strijders... die afkomstig zijn uit, uit Somalië en Afghanistan. En er is een religieuze politie die erop, toeziet, die erop toeziet... dat iedereen keurig vijf keer op een dag bidt. En is Al-Qaeda aan de winnende hand in Jemen? Nou, dat ligt er een beetje aan wie je wilt geloven. Het is in ieder geval duidelijk dat het Yemenitische leger heel beroerd bewapend is. Ze zijn slecht getraind en nog slechter gemotiveerd. Dat allemaal ondanks de Amerikaanse steun die ze krijgen. Toch claimen die militairen afgelopen week een deel van Ja'ar uh, veroverd te hebben. Nou, waar Al-Qaeda zich misschien wel grotere zorgen over maakt, dat zijn de stammen... Journalist Gate Abdul Ahad die bracht een bezoek aan de stad Lauder. En daar hebben boze stamleden Al-Qaeda verjaagd omdat de terroristen hun stamleider hadden vermoord. En daar zijn uh, deze stamleden uh, trots op dat ze, uh, ze Al-Qaeda verjaagd hebben. We hebben ze vernietigd, zegt een van die mannen. It was the first military defeat of Al-Qaeda. This is the army that is supported by God, fighting and being stopped by a bunch of tribesmen. Now, Al Qaeda wanted the town back. Its fighters attacked every day. Ja, Abdul Ahad die is wel onder de indruk van, van die stamleden. We hebben het over Al-Qaeda, het zogenaamde uh, leger van God. Dit, en dit was hun eerste echte militaire nederlaag. Ze werden gestopt door een, door een stelletje stamleden. En ja, nu valt Al-Qaeda die stad uh, dagelijks aan. En telkens worden ze dan weer teruggeslagen door de stamleden. Die zijn tot op het bot gemotiveerd. Nou, daarmee uh, eindigt deze documentairemaker zijn verhaal. Want als de stammen van Jemen ooit hun krachten bundelen... dan zegt hij, dan zal er waarschijnlijk niets van Al-Qaeda overblijven. Willem Frank Tenoot de, de wereld ontvangen. Take care of our own, Bruce Springsteen. Ik heb mensen gesproken die zijn naar Pinkpop geweest en die hebben hem gezien. De slothek, Tweeënhalf uur lang feest en vermaak. Wat gaat die man te keer? zoals altijd natuurlijk. Hij weet niet van ophouden. Bruce, boss. de Francisco van Jolens is aangeschoven. Hij is chef van de opinie- en Joop.nl. Wat gebeurt er op site, francisco ah, Dag Felix. Ja, um, wat daar gebeurt is onder andere dat we het hebben over Hollande. De nieuwe president van Frankrijk. Die heeft gezegd van nou ik ga de dingen anders aanpakken. Zei hij tijdens de verkiezingscampagne. Ik ga het anders doen. Hij uh, doet dat ook werkelijk. Hij heeft eerder al zijn uh, salaris uh, met 30% uh, verlaagd. Dat was opmerkelijk. En hij wil veranderen. Zijn ander, vooral anders zou zijn dan uh, Sarkozy. Zijn voorganger die toch al zeg maar, baden in wilde bij voorkeur. Uh, wat, een van de dingen die hij doet is zegt, van, die zegt ik ga niet in het Wonen. Ik blijf gewoon in mijn appartement in Parijs wonen. Dat is goedkoper. En het andere wat hij doet is dat hij zegt... Ik, als het om eh, Frankrijk reizen binnen Frankrijk of Europa gaat, ga ik niet met het vliegtuig, maar pak ik gewoon de trein. Dat is echt veel goedkoper. Een vliegtuig, eh, vliegtuig eh, tochtje naar eh, Brussel kost 60.000 euro. Met de trein ben je 5.000 euro kwijt met zijn gevolg erbij. En dat is wel grappig, want de vraag is of hij dat nou een beetje eigenlijk mag doen. Er is namelijk een oude wet uit de jaren... 50 in Frankrijk. Je gelooft het niet. Maar die wet die stelt dat als de president zich verplaatst... er bij elke brug waar hij overheen gaat... een politieagent moet staan. <laughs> en uh, nou ja, als je met de trein gaat... dan wil er wel eens om de twee kilometer een, uh, een brug zijn. Als je die politieagent allemaal neer zou zetten... dan zou een ritje van uh, Parijs naar Lyon... dat zou al snel in de 10.000 euro's gaan lopen... om die allemaal te bewaken. Nou, Hollande heeft gezegd, weet je wat, die, die wet die gaan we afschaffen... en tot die tijd negeren we hem gewoon. We gaan discussiëren. De gids.fm. Dan praten over twitterende leraren, want net als hun leerlingen maken ook leraren meer gebruik van sociale media zoals hives, Facebook en Twitter. Klopt dat? Ja. Uh, leraren die kunnen op die manier namelijk hun leerlingen ook buiten schooltijd in de gaten houden. En niet alle scholieren zijn daar even gelukkig mee, dat begrijp je wel. Op een blog bijvoorbeeld een scholier die twitterde, die hier uh, aan het twitteren was. En die s'avonds ging beginnen aan haar huiswerk. En die kreeg erop een reactie dat ze hier toch wel even wat eerder aan had kunnen beginnen. En dat was een leraar. Daarover praat ik met Ton Duif. Hij is voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Meneer Duif, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Als u nu vroeger was opgebeld door een leraar met een mededeling dat u aan uw huiswerk moest beginnen, had u dat dan geaccepteerd? Ja, dat weet ik niet. Misschien toen niet. En nou zou ik er uh, met mijn kennis van u wat genuanceerder over denken. Maar het is ook een beetje een uh, voorbeeld dat er wel een beetje erg, uh, uh, nou ja, erg scherp aan, uh, aan de koers zit. Um, maar het schijnt wel voor te komen, hoor. Ja, ja er zijn ook leraren die het misschien niet helemaal handig aanpakken. Uh, zoals er ook leerlingen zijn die, uh, denk ik, uh, de grenzen ver soms overschrijden... En de rol van, van leraar is natuurlijk niet alleen kennisoverdracht. Een kind en een, een, een leerlingen zijn eigenlijk uh, ja, zijn, zijn personen, personen in ontwikkeling. En het, het lijkt me toch wel verstandig dat, uh, dat een leraar in deze moderne tijd... waar zoveel zaken spelen bij kinderen, zich daar ook in verdiept. En zou u zelf als docent een leerling toevoegen als vriend op Facebook bijvoorbeeld? Of een, ja, een leerling volgen op Twitter? Ja, ja, dat is een heel grappig dat u dat zo vraagt. Wij, wij geven uh, van de AVS uit cursussen sociaal media... En er was een, een schoolleider die zei van... het heeft mij twee jaar gekost om een, leer, om een leerling als vriend op Facebook te accepteren. En toen vroeg ik waarom. Hij zegt, ja, maar ik, het begrip vriend was voor mij heel wat anders... als het vriend op Facebook. Voor een vriend is voor mij, het begrip vriend is iemand... daar ga ik een borrel mee drinken, daar deel ik een heleboel vertrouwelijke dingen mee. Daar, daar trek ik samen mee op, daar, daar hou ik misschien zelfs van. Ja, en uh, dat paste niet in mijn beeld van een vriend op, op Facebook. En nu heeft hij dat inmiddels wel gedaan. En uh, ja, nou, nu, nu gaat het ook heel goed natuurlijk. En als u dan cursussen daarin geeft als AVS... dan denk ik dat u dat als een positieve ontwikkeling ziet... het gebruik van sociale media door leraren. Of is het om ze te waarschuwen? Ja, beide. Uh, wat wij constateren is dat de helft van de docenten... Uh, er ligt een beetje een scheidslijn, en dan moet ik voorzichtig zijn als ik dat zo zeg... maar van rond de 45. Onder de 45 is heel veel bekend bij social media. Uh, zeker als het gaat over de techniek en hoe het werkt en wat het is. Maar nog even niet, niet altijd voor wat het doet... En boven de 45 hebben we ook nog een probleem... dat vaak ook de, de kennis rondom het gebruik van sociale media... heel erg slecht ontwikkeld is. Er zijn zelfs docenten die er helemaal niets mee te maken willen hebben. Om, uh, om principiële redenen van, het is, ik, ik snap het niet, het is ver van mijn bed. Ik wil daar niks mee te maken hebben. En die moeten we gewoon uitleggen. Dat uh, wil je de taal van je kinderen nog begrijpen... en wil je ook het contact met je leerlingen houden... dat je je daar toch in zult moeten gaan verdiepen. En u zegt, die moeten we dat uitleggen... dus ze worden verplicht om die kunst te volgen... Nou, nee, verplicht is, is dat niet. Het zijn vaak scholen die inschrijven op zo'n cursus. En dan heb je dus een team met, waar allerlei mensen in zitten, ouderen en jongeren. En, en ja, dan, dan ontstaan soms verhitte discussies over ja. Van u hebt het internet afgestruimd op zoek naar reacties van scholieren. Scholieren die dan door, leerlingen gevolg, door leraar gevolgd worden. Wat vinden die scholieren? Nou, Merel op scholieren.com noemde een twitterende leraar in haar blog een, een digitale kernramp. Zij zitten niet op de wacht dat leraar zich op internet met haar bemoeien. Je kunt je trouwens ook anders afvragen: hè, is het handig als een leerling inzicht krijgt in het privéleven van een leraar? Hè, wil jij als, als leerling zien hoe je uh, docenten staat te bengen in het weekend? dat hij dat doet of uh, allerlei andere dingen doet. Ik, uh, ik weet het niet. Zijn leraren uh, inderdaad zo bezig met hun leerlingen? Sommigen althans, onder de 45, meneer Duif? Ja, ik vind het wel grappig dat hij dat zo zegt. Er, er zit nog iets anders aan vast. Uh, nog, nog docenten, maar ook uh, studenten... realiseren zich vaak niet wat, wat er gebeurt... als ze zich op het, uh, zeg, op het internet als persoon manifesteren. Uh, alles wat je publiekelijk doet... Um, is voor iedereen zichtbaar en kan door iedereen worden, op allerlei mogelijke manieren worden gebruikt. En met, uit onderzoek blijkt ook van Kennisnet dat maar ongeveer 9% van de, van de leerlingen zich daar echt van bewust is van wat hij het, wat het doet. En dat de meesten zelfs niet eens het vinkje private aanklikken en alles er gewoon op gooien. Ja, en dan, dan moet je, vind ik als docent, met je, met je studenten daarover gaan praten. En Dan moet je A, als student die kennis hebben dat je dat niet zomaar moet doen. Maar je moet er ook je leerlingen, uh, met je leerlingen samen in optrekken... om ze, hen ook te beschermen tegen waar, van zaken waar ze misschien in hun latere leven... heel veel spijt van krijgen. En zijn al die leerlingen zo negatief als Merel van zo even? Vraagt u dat aan mij? Ja, een digitale ja. kernramp? Nee, nou, nee, nee, zeker niet, denk ik. Net zoals bij docenten het geval is. Uh, er, zijn, er zijn, denk ik, uh, uh, hele goede situaties. waarin docenten en studenten. niet alleen aan de content om op social media uh, werken. want er zijn natuurlijk ook allerlei platforms waar je allerlei kennis kunt uitwisselen. maar waar ook het gesprek plaatsvindt. wat, wat moet je nou wel en wat moet je nou niet doen? Overigens, een docent mij zei. Ik heb getest in mijn groep. en dat bleek maar ongeveer acht leerlingen. Te, zich te realiseren dat als je een webcam gebruikt, dat de andere kant daar foto's en opnames van kan maken. Ja, en dan als je dat niet eens realiseert als je zoiets doet, dan loop je grote risico's op het net. Nog meer reacties, Francisco? Ja, op joop.nl wordt natuurlijk ook gereageerd. De leraren moeten zich niet bemoeien met de vrijheid van leerlingen. Omgekeerd trouwens ook niet. En als je ergens mee zit, dan moet je gewoon een afspraak maken. Een andere veelgehoorde reactie van leerlingen is dat zij zich bekeken voelen door hun docenten. Dat was een, een, een klacht van een leerling bijvoorbeeld die, uh, over, haar, over haar docent. Want die had haar vakantiefoto uh, op Facebook. Had hij van gezegd uh, op de knop uh, vind ik leuk gedrukt. En ja, dat, je weet toch niet of je. Je docent, je leraar gaat zich met jouw vakantiefoto's bemoeien. Mag het zover gaan, meneer Duif? Nou, dat laatste voorbeeld lijkt me nou niet zo'n probleem... Uh... Ik zou tegen die leerling zeggen... als je niet wil dat er op jouw vakantiefoto's wordt gereageerd door anderen... dan moet je het alleen uh, to toegankelijk maken voor diegene die je daar toegang toe biedt. Of het nou die docent is of niet. Kijk, het maar je zou op... trouwens kunnen zeggen... je hebt het recht om met rust gelaten te worden bij je zo. leraar. Dat is zo. En ik denk ook dat, dat het verstandig is als leraren... veel meer observeren wat er gebeurt. En, en dan uh, zo nodig met een, met een leerling daarover praten. van Ik, ik constateer dit. en uh, Vind je dat nou verstandig? of uh, Waarom doe je het eigenlijk? En, he, dat je daar over gaat praten, dan dat je daar op het net weer zelf op gaat reageren. Door het gebruik van sociale media kan de relatie tussen leraar en leerling... ook te vriendschappelijk worden. Is dat geen gevaar? Ja, dat is van alle tijden. Uh, er zijn heel wat huwelijken ontstaan, juist in scholen. Uh, tussen docenten en leerlingen. Uh, zeker in, in de... Dus die, die dingen waren vroeger ook wel. Alleen het heeft nu een ander karakter gekregen. En het, het is ook wel makkelijker natuurlijk, uh, om, uh, zelfs om het anoniem te doen... Um, en daar moet je zorgvuldig mee omgaan. En er zit trouwens ook nog een leeftijdsverschil in. Wij zien zelfs dat social media in de bovenbouw van de basisschool... al een heel belangrijke rol gaat spelen. En die kinderen zijn 8, 9, 10, 11 jaar. En die hebben vaak nog helemaal geen idee van wat er allemaal achter zit. En daar zul je als docent misschien veel intensiever... met je leerlingen en social media bezighouden... dan in de bovenbouw van Havo of VWO. Daar, daar denk ik dat ook behoorlijke afstand tussen wat je als, als docent op het internet met je studenten doet, uh, nodig is. Maar gelukkig geeft u daar cursussen in de Algemene Vereniging van Schoolleiders. En daar bent u voorzitter van Ton Hartelijk dank voor deze discussie. Graag gedaan. Vanavond kijk ik naar de invloed die supermarkt Albert Heijn op ons heeft gehad. Het vorige deel van dit tweeluik ging over de invloed op ons eetpatroon... en vanavond zien we hoe de Albert Heijn als werkgever... invloed had op de emancipatie van vrouwen in Nederland. Om vijf over half negen vindt dat plaats op Nederland 2. En om vijf over tien op Nederland 1 de Snydertapes. Tapes voor mensen die Wesley Snyder wel eens willen zien voetballen... toen hij negen jaar oud was. Want dat zit er tussen het materiaal van filmmaker Rimko Haanstra... die in 1993 een programma maakte over de jeugdopleiding van Ajax. Sommige beelden werden toen niet uitgezonden, waaronder deze. En nu gaat Haanstra met het materiaal onder de arm naar Milaan... om de Bessneider thuis naar te kijken. Jurgen van den Berg, er is weer tijd voor lunch. Zeker. Um, we praten even met de hoofdredacteur van Nu.nl... want daar gooien ze alle columnisten eruit. Nog meer veranderingen trouwens. Wouter Baks gaat dat zometeen allemaal vertellen. Mediaforum met uh, Tjeu Vaassen en Janneke Willemsen. En de stelling straks om half twee... de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 moet worden verboden. En dat vindt de CDA? Wie komt er? Lodewijk van de Grinten, directeur Koninklijke Horeca Nederland. Die is het er niet helemaal mee eens. Heel benieuwd wat dat wordt. Surf naar de gids.fm.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 Voor alle voetballiefhebbers een slim 1-2 bij weekamp.nl Mooier voetbal en heel veel voordeel op televisies, zoals een Samsung-let-smart-tv met gratis wifi-dollar ter waarde van 59,99 Meer tv voor minder geld, eerst weekend.nl. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl. Scapino Ballet Rotterdam presenteert. Tools. 75 minuten non-stop dans.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 Dit is Radio 1.